Simon, de zoon van de tovenaar. Simon was de zoon van een beroemde tovenaar. De tovenaar had het altijd zo druk met het uitvinden van nieuwe toverkunsten... dat hij niet veel tijd had voor zijn zoon. Meestal zei hij, uh, Simon als je groot bent zal ik je leren toveren. Ga nu maar buiten spelen want ik heb vandaag nog veel te doen. Maar Simon wilde niet wachten tot hij groot was... Hij wilde meteen leren toveren. Elke nacht sloop hij naar de werkkamer van zijn vader... en dan las hij in het grote toverspreukenboek. En als hij terug was in zijn eigen kamer... schreef hij alles wat hij had kunnen onthouden op in een dik schrift. Maar Simon kon nog niet goed schrijven... en hij maakte dan ook heel wat fouten in zijn schrift. Op een dag was het schrift vol... Simon dacht dat hij toen wel een paar toverspreuken kon proberen. Hij ging naar buiten en liep het bos in. Hij liep het bospad op zonder te zien wat er op het bord aan het begin van het pad stond. Op het bord stond verboden toegang. Simon kwam bij een open plek in het bos. Hij deed het schrift op de eerste bladzijde open. De eerste toverspreuk die hij had opgeschreven was voor het veranderen van een paddenstoel in een zwarte muis. Simon begon hardop te lezen. Wit, zand en zwart, gluis, paddenstoel verander in een zwarte muis. Eerst gebeurde er niets, maar opeens zat er vlak voor Simon een zwarte Nee, niet een muis, maar een kat. Nou, zei Simon, dat is niet slecht voor de eerste keer. Hij sloeg de bladzijde om en las verder. De tweede toverspreuk was voor het veranderen van takken in stokbrood. Simon wilde net de woorden hardop lezen... toen hij opeens heel hard hoorde roepen... Beweeg je niet, je bent onze gevangene! Simon keek op en schrok zo erg dat de haren onder zijn puntmuts recht overeind gingen staan. Om hem heen stonden vijf grote padden in soldatenkleren. Eén van de padden zat op een draak. Hij riep, we brengen je naar de boze baron Kwa, klein tovenaartje, bind hem vast. En vergeet vooral niet het toverboek mee te nemen. De baron zal het graag willen lezen. Simon werd stevig vastgebonden. En omdat ze zijn schrift hadden afgepakt... kon hij niet gauw een toverspreuk opzoeken om zich te bevrijden. Simon werd ruw door de padden meegetrokken. Een paar uur later kwamen ze bij de ingang van een grot. De padden trokken Simon mee de grot in zag er allemaal heel griezelig uit. Hoe dieper ze in de grot kwamen, hoe donkerder het werd. Simon struikelde een paar keer over losse stenen op het pad. Opeens stonden ze stil. De pad die op de draak reed, riep... Sluit het kleine tovenaartje op in de kelder. Ik ga naar de baron om hem het nieuws te vertellen... en hem het toverboek te geven. Simon werd naar de kelder gebracht waar het heel muf rook. In de kelder zat nog een gevangene. Het was een oude man met een lange witte baard. Nadat een pad de kelderdeur op slot had gedaan en weg was gegaan, maakte de oude man de touwen los waarmee Simon was vastgebonden. En hij vertelde, ik ben houthakker. Nu al meer dan vijftig jaar geleden was ik in het bos hout aan het hakken. Toen kwamen de padden. Ze zeiden dat ik daar niet mocht komen omdat het bos van de baron is. En ze namen me mee en sloten me op in deze kelder. Simon vertelde wat hij in het bos had gedaan. Dat is geweldig riep de oude man blij. Als jij kunt toveren, ken je vast wel een toverspreuk om ons hieruit te halen. Uh, dat is niet zo gemakkelijk, zei Simon aarselend. Ik kan nog niet zo goed toveren en de padden hebben mijn schrift met toverspreuken afgepakt en aan de boze baron gegeven. Intussen had de boze baron Kwaak het schrift gekregen. Hij was er erg blij mee. Je hebt een beloning verdiend, zei hij tegen de pad. Maar laat me nu alleen. Zodra de pad weg was, sloeg de boze baron het schrift open. Ik heb altijd al wat langer willen zijn, mompelde hij. Misschien kan ik daarvoor wel een toverspreuk vinden. Maar wat een slecht handschrift... Dat kan ik niet lezen. Hij liep naar de deur en riep... Padden, breng die kleine tovenaar hier. En ook die oude houthakker. Ik heb een heel slim plannetje. Simon en de houthakker werden uit de kelder gehaald... en naar de boze baron kwaak gebracht. Ze keken de lelijke baron angstig aan. Zo, tovenaartje zei de baron met een valse grijns. Jij moet met een toverspreuk uit je boek... die oude houthakker tweemaal zo lang maken. Als je het niet doet, laat ik je van de hoogste toren van mijn kasteel... naar beneden gooien. De baron wreef in zijn handen van plezier en dacht... wat ben ik toch slim... Als de jongen echt kan toveren, kan hij mij groter maken. Maar als hij het verprutst, zal er met mij niets gebeuren, maar wel met die houthakker. En dat is niet zo erg. Simon zocht in zijn schrift naar een toverspreuk. Oei, wat moeilijk, dacht hij. De spreuk was lang en er ontbraken een paar woorden. Hij kuchte en zei toen... Gele en mm, citroenen, groene en mm, meloenen, gehakte mm, en rode noot, maak de houthakker tweemaal zo groot. Er klonk een harde schreeuw. De padden keken naar hun baron. Ze konden hun ogen niet geloven. De boze baron Kwaak was al niet groot geweest, maar nu was hij nog kleiner dan de kleinste muis. Van alle kanten kwamen er padden aanrennen om te kijken wat er met hun baron was gebeurd. De baron sprong woedend heen en weer en riep: Grijpen! Grijpen! De houthakker en Simon waren vlug weggelopen. We moeten de poort van het kasteel vinden voordat ze ons inhalen, hijgde Simon. Maar toen ze bij de poort kwamen, ontdekten ze tot hun grote schrik dat die op slot zat. Kun je hem niet opentoveren? vroeg de houthakker. Daar heb ik geen tijd voor, riep Simon. Want hij hoorde de padden al aankomen. Vlug, deze trap op! Ze holden de trap op en kwamen op een hoge toren. Maar de padden hadden al ontdekt waar ze naartoe waren gevlucht. Nu moet ik een toverspreuk vinden waar we echt wat aan hebben, riep Simon. Het is onze enige kans. Hij bladerde snel door zijn schrift tot hij een bladzijde vond... waarop bovenaan vliegende tapijten stond geschreven. Ik hoop dat deze toverspreuk werkt, anders zijn we verloren, zuchtte Simon. Hij haalde diep adem en riep... Rode slof met gele kleid, ik wens een vliegend tapijt. Plotseling zagen ze op een rood licht en daarin zweefde een vliegend tapijt. Maar het tapijt was niet groter dan een zakdoek. Het is veel te klein om op te zitten, zei Simon, maar het is beter dan niets. De houthakker en Simon pakten het tapijtje stevig vast... Vlieg weg, riep Simon. En tot zijn grote verbazing vloog het kleine tapijt weg... net voordat de padden hen konden pakken. Even later vlogen ze weg van de toren. Na een paar minuten konden Simon en de houthakker... het kasteel van de boze baron Kwaak al niet meer zien. Maar opeens merkte Simon dat ze met een reuze vaart naar beneden vielen... Ik denk dat we te zwaar zijn voor het kleine tapijtje, riep hij. Op hetzelfde ogenblik raakten hun voeten de takken van een boom. Ze lieten het kleedje los en vielen door de bladeren en takken van de boom op de grond. De oude houthakker en Simon krabbelden overeind. Kleine tovenaar, riep de houthakker blij, je hebt ons gered. Want we hoeven alleen maar dat bospad af te lopen en dan zijn we uit het bos van de boze baron Kwaak. Ik denk dat de boze baron nooit meer een tovenaar gevangen durft te nemen, zei Simon lachend. Ze liepen over het bospad het bos uit. Toen ze bij de weg kwamen die naar het huis liep waar Simon met zijn vader woonde, zei de houthakker: Tot ziens, Simon, ik zal nooit vergeten dat je mij hebt gered. Dag houthakker, antwoordde Simon. Vertelt u alstublieft aan niemand wat er gebeurd is. Want als mijn vader het hoort, krijg ik vast straf. Thuis verstopte Simon zijn schrift met toverspreuken onder zijn bed. Na het eten stopte zijn vader een pijp. En begon te vertellen over de avonturen die hij als tovenaar had beleefd. Het was een lang verhaal. En als je groot bent, Simon, zei zijn vader, zal ik je leren toveren. En dan zul je ook zulke spannende avonturen meemaken. Dat wil je toch zo graag? Maar Simon hoorde zijn vader al niet meer. Hij was in zijn stoel in slaap gevallen.